En in de Ether op 106.9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Madrid is als eerste afgevallen als kandidaat voor de Olympische Spelen van 2020. Istanbul en Tokio zijn nu nog in de race. De komende uur wordt beslist welke stad over zeven jaar de Spelen mag organiseren. Voor Madrid zijn de druiven zuur. Het is de derde keer op rij dat de Spaanse hoofdstad achter het net viste... om de Spelen te mogen organiseren.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 De komende supermarktoorlog kan nadelig uitpakken voor mensen in kleine dorpen. Volgens supermarktdeskundige Moers zullen de aangekondigde prijsverlagingen een kleine keten als co op de kop kunnen kosten. En die kleine ketens hebben vaak de enige supermarkt in een klein dorp. Als die kleine supermarkten uit die dorpen verdwijnen, moeten klanten verder rijden voor hun boodschappen en zijn ze dus niet goedkoper uit. Partijgenoten van de vermoorde Curaçaose politicus Wiels roepen op tot een demonstratie tegen minister Navarro van Justitie. Ze zijn woedend omdat verdachte Luigi F. zelfmoord heeft kunnen plegen in zijn cel. De 27-jarige F. zou de bestuurder van de vluchtauto hebben vermoord, waarmee de moordenaars van Wiels zijn ontkomen. F. werd de afgelopen nacht dood in zijn cel gevonden. Acteur Rutger Hauwer is benoemd tot de ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Hij kreeg deze hoge koninklijke onderscheiding thuis in Beesterswaag uit handen van de commissaris van de koningin in Friesland, Jortsma. De 69-jarige Hauer speelde sinds 1969 in meer dan 125 films, zoals Soldaat van Oranje, Turks Fruit, Blade Runner en Batman Begins. En dan het weer vanavond en vannacht bewolkt, gaat regenen, het wordt 14 graden. Morgen overdag blijft het regenen in het noordoosten en oosten. In de regen wordt het hooguit 16 graden. In het westen is het droger, smiddags breekt daar de zon even door... en daar wordt het 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk.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 I'm <laughs> Get down with me gonna be.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 All over the back All the back All the back All the back All the back All the back